12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, Australië zet zich schraps voor zware orkaan. Leger Egypte wil eind aan demonstraties en inspecties sluit vijf tandartsenpraktijken in Noord-Holland. Het is een grauwe dag, het wordt drie graden vandaag in het oosten tot zes in het westen. Vanavond en vannacht is er wat lichte regen.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 ABC Local Radio Queensland. Emergency information. Simon Scabel met een brief update. De rampenzender van Queensland houdt mensen op de hoogte... van het laatste nieuws rondom Yassie. Inmiddels stormt het al behoorlijk in het gebied. Eerste schade is inmiddels aangericht... en verwacht wordt dat het oog van de orkaan... over een paar uur aan land komt. Het wordt waarschijnlijk een van de zwaarste stormen... in de geschiedenis van Australië. Het orkaanfront dat Queensland nadert is zo'n 500 kilometer breed... en er worden windsnelheden verwacht van 3%. 300 kilometer per uur. Zo'n 30.000 mensen zijn hun huis ontvlucht. Vijf tandartsenpraktijken in Noord-Holland... zijn gesloten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tandartsen mogen geen patiënten meer helpen... want de veiligheid van de patiënten kan ernstig in gevaar komen staat uh, in een verhaal dat is uh, ja, van Wim Schellekens... hoofdinspecteur voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U waarschuwt, meneer Schellekens. Goedemiddag. Ja, we hebben vandaag uh, inderdaad een, een bevel gegeven... aan vijf tandartspraktijken in Noord-Holland. En dat is in een persbericht uh, verwoord... Dus het is niet helemaal een verhaal van mij. Het is een, uh, het is een officieel bevel aan deze tandartspraktijken. Um, en de reden is dat wij. Uh, we hadden eerder contact met deze praktijken. hebben gezien hoe daar werd gewerkt. We hebben ze gewaarschuwd om zich te houden aan de richtlijnen. om infecties te voorkomen. Wat is er mis? En we hebben geconstateerd dat dat niet gebeurd is. En dan mag men niet meer doorwerken. De risico's voor de patiënt op infecties is te groot... omdat de patiënt nu helemaal het risico loopt... dat hij geholpen wordt met hulpmiddelen... die ook gebruikt werden bij andere patiënten... zonder dat er tussentijds zorgvuldig gereinigd en gesteriliseerd is. En dat is niet verantwoord. Vuile instrumenten, het lag ook allemaal door elkaar. Ja, vuil en schoon uh, werd niet gescheiden gehouden. Ja, en dat betekent dat je gewoon niet verantwoord werkt. En dat weten tandartsen... Uh, het is niet zo heel moeilijk om je daar gewoon consequent aan te houden, maar je moet het wel willen. En wat hier gebleken is, het was niet een kwestie van niet weten of niet kunnen, maar gewoon van niet willen. En dan houdt het een keer op. U had het al een keer eerder geconstateerd, toen hadden ze, werden ze op de vingers getikt, die praktijken. In permanent, in Medemblik en Den Helder. In de tussentijd zijn dus geen verbeteringen doorgevoerd? Wij, wij hebben gezegd dat ze verbeteringen moesten doorvoeren, dat hadden ze toegezegd. We zijn op relatief korte termijn opnieuw gaan kijken en het was niet gebeurd. Zijn de patiënten in gevaar geweest? Je moet zeggen dat de patiënten een verhoogd risico hebben gelopen. Dat wil niet zeggen dat de patiënten daardoor daadwerkelijk schade hebben opgelopen... Of, of infecties hebben opgelopen, want dat weten we niet. Alleen in Nederland is dit niet de manier waarop we hebben afgesproken... dat we met elkaar werken. Daarom hebben wij in Nederland landelijk erkende infectiepreventierichtlijnen. Dus richtlijnen hoe je op een verantwoorde manier werkt... zodanig dat de patiënt veilig kan worden behandeld. En dat was hier niet aanwezig. U houdt dat in de gaten. U ziet die vuile instrumenten door elkaar liggen dat ze niet goed hun handen kunnen wassen uh, daar zo? Is dit nou een uitzondering of komt dit vaker voor? Nee, nee, dit is een uitzondering. Ik, wij gaan er gewoon vanuit dat de tandartsen in Nederland... die kennen allemaal deze richtlijnen. Ze weten hoe ze verantwoord moeten werken. En ze houden zich eraan. Um... Dat is bij ons is geen discussie. Maar als wij signalen krijgen dat het niet zo is, ja, dan grijpen we ook echt in. Het is ook helemaal niks bijzonders. Het is gehoord gewoon tot een normale tandheelkundige praktijk dat je zo werkt. En zijn die praktijken nu voorgoed gesloten of krijgen ze tijd om hun leven te beteren? Ja, nou, ze hebben, dat is aan hen. De praktijk is dicht en als zij dit herstellen... Ze maken afspraken, ze leggen dat vast, ze, de, de instrumentarium voldoet, de sterilisatieapparatuur voldoet. Dan kunnen ze ons een seintje geven als zij denken dat ze voldoen aan de voorwaarden. Dan komen wij kijken, we beoordelen dat. En als het akkoord is, dan nog de praktijk weer open. Maar wij zullen wel vervolgen of ze zich er ook daadwerkelijk aan zullen houden. Ze worden in de gaten gehouden, onder ja. andere door de hoofdinspecteur voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Wim Schelkes. Dank u wel. Graag gedaan. Dan naar Egypte. Even kijken of mijn computer wil meewerken. Nou, dat doet hij even niet, maar... Een muis die ik kwijt ben. De cursor verdwijnt waar je bij staat. Sorry daarvoor het leger in Egypte. Hij heeft een oproep gedaan om de demonstraties tegen het regime te beëindigen. Tegen de betogers die willen dat president Mubarak opstapt... zei een legerwoordvoerder dat de boodschap is aangekomen. Het is volgens hem nu tijd om het gewone leven in Egypte weer op te pakken. Het leger waarschuwt dat de demonstranten de straten moeten verlaten. Anders riskeren ze een confrontatie met het leger. Tot nu toe is er betrekkelijk weinig geweld gebruikt door militairen. En om mensen de gelegenheid te geven om te vertrekken, is de avondklok versoepeld. Gisteren demonstreerden honderdduizenden mensen in Egypte. En s'avonds zei Mubarak in een televisietoespraak dat hij zich in september niet herkiesbaar zal stellen. De betogers lijken daarmee geen genoegen te nemen. Onder meer het Taghirplein in Cairo stroomt ook vandaag weer vol met mensen. die met spandoeken en megafoons duidelijk maken dat ze willen dat de president onmiddellijk vertrekt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de afgelopen maand zijn er veel nieuwe personenauto's verkocht. Bijna 20% meer dan in januari vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de fabrikanten en de importeursvereniging de BOVAG. Met name kleine auto's zijn populair en ook zuinige auto's doen het goed. Die cijfers zijn een teken dat het herstel van de markt doorzet, zegt Harold Bressers van de BOVAG. Daar zijn wij natuurlijk als branchevereniging erg tevreden mee. En eh, dat is een, een positief signaal. Is beter dan u had verwacht? Ja, we, hebben verwacht, we verwachten voor 2011 480.000 nieuwe auto's te verkopen. Dat heet ongeveer een stabilisatie? Dat heet inderdaad een stabilisatie. Het is natuurlijk wel ietsje beter dan, dan 2010, eh, 19,8 meer. Dus dat is een, is een leuke meevaller. En nou zijn we gewend van 2010 dat er iedere maand een getal naar buiten kwam... 20, 30 procent meer dan het jaar daarvoor nu weer tegen de 20 procent, dan ga je denken... zou het het hele jaar zo doorgaan? Nou, dat, uh, dat verwacht ik niet. Het zou mooi zijn, maar dat verwacht ik niet. Uh, januari is altijd een maand waarin er een inhaal uh, plaatsvindt in registraties. De traditionele topmaand. Beter wordt het niet. Dat durf ik niet te zeggen. Normaal gesproken. <laughs> dat, durf ik, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar het is wel zo dat we zien dat leasemaatschappijen... meestal vanaf eind november geen registraties meer doen. Dat doen ze in januari wel. Maar ook particulieren kopen in januari vaak veel nieuwe auto's. Althans, laten ze op kenteken zetten, dat die auto dan... Een jaartje jonger is. Dus dat zie je heel duidelijk in januari. En dat verklaart het hoge getal van 75.000 auto's. is dus veel. Het zijn ook veel kleine auto's, want die trend blijft. De grootste auto in de top 5 is een golf. En dat zegt veel. De grootste auto qua formaat is inderdaad een golf in de top 5. Wat we zien, en dat zet zich dus voort in januari 2011. De segment shift zet door. Kleinere, zuinigere, schonere auto's. Dat is het in Nederland op dit moment. En daar is niet iedereen blij mee, want ja, het verhaal is bekend. Hè? Minder marge dan op een grote bak van 60.000 euro. We horen inderdaad uh, retailers daarover klagen. Als we kijken naar de rest van het jaar, valt er al chocola van te maken. Nee, we moeten nog even wachten. Het is natuurlijk heel erg leuk dat we, dat we het jaar zo positief beginnen. Maar eh, hoe dat zich in de loop van de maanden gaat ontwikkelen... daar durf ik echt nog geen uitspraak over te doen. Het zou mooi zijn als we in de buurt van onze prognose kwamen. Het zou mooi zijn als we er een beetje overheen gingen. Want dan zijn we terug op het niveau van voor de crisis. Harold Bressers van de BOVAG in een bijdrage van Louis Dekker. De Tweede Kamer praat vandaag een groot deel van de dag met bankdirecteuren. Die moeten de Kamer uitleggen wat ze hebben geleerd van de economische crisis. En ze moeten ook vertellen of ze zich houden aan de beloftes uit hun eigen gedragscode... die er kwam onder druk van voormalig minister van Financiën Bos. In die code staat onder meer dat de bonussen worden versoberd... dat risico's beter moeten worden ingeschat en dat bankiers beter moeten worden geschoold. Topman Blom van Triodos Bank benadrukte dat zijn bank al geen bonussen betaalde. En dat hij de code helemaal omarmt. Maar hij relativeert ook het belang van die regels. Verwacht niet te veel van regels. We weten dat het bij banken om een cultuurverandering gaat. En we weten ook dat cultuurveranderingen niet door regels wordt bewerkstelligd, maar door overtuiging dat je op een andere manier moet gaan werken. Dus laten we niet denken dat een cultuurverandering binnen banken alleen door regels bevorderd kan worden. De Kamer vindt dat veel banken op de oude voet verder gaan en weer te hoge bonussen uitdelen. Minister De Jager heeft met wettelijke maatregelen gedreigd als de banken hun leven niet beteren. De Nederlandse publieke omroep laat kijkers een kanon samenstellen van de 60 meest bepalende tv-programma's van de afgelopen 60 jaar. En dat gebeurt omdat de publieke televisie dit jaar haar 60-jarig bestaan viert. Op de internetsite tvkanon.nl kunnen mensen in twaalf categorieën hun favoriet kiezen. Om de twee weken kan er worden gestemd in een nieuwe categorie. En het gaat daarbij onder meer om humoristische, culturele, spirituele, muzikale programma's, nieuws, sport en ook kinderprogramma's. Er worden veel programma's op de site genoemd, maar kijkers mogen zelf ook programma's aandragen. Op 2 oktober dit jaar, wanneer de Nederlandse tv precies 60 jaar bestaat, wordt de kanon van de 60 meest bepalende tv-programma's bekendgemaakt. Haar naam was Sarah, dat was vorig jaar het bestverkochte boek in Nederland. Van het boek over de deportatie van een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog... zijn bijna een half miljoen exemplaren verkocht. En dat blijkt uit de top 100 van de Stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlandse boek. Volgens het CPNB is de schrijfster Tatjana de Roné, in Nederland buitengewoon populair. Het aardige over Tatjana de Roné is het volgende. Is dat zij in Nederland, wereldwijd heeft ze er 5 miljoen van verkocht... Maar in Nederland 1 miljoen. Dus dat is echt 20% van de hele wereldmarkt. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat betekent dat 1 op de 17 Nederlanders dit boek gewoon in de kast heeft staan. De boeken van de Millennium Trilogie van Stieg Larsson staan op de tweede tot en met de vierde plaats. En het dieetboek van Dr. Frank eindigde op een vijfde plaats. Successchrijver Dan Brown staat ook nog in de top 10. Het verloren symbool 2009 nog op een derde plaats. Nu op de negende. En Annie M. G. Schmid staat ook nog altijd met twee boeken in die top 100. Op 85 staat Pluk van de Petterflet en op 92 Jip en Janneke. Sport. De mislukte transfer van Bas Dost blijft de gemoederen bezighouden. Volgens het kamp Dost was er maandagavond om 20 minuten voor 12... dus 20 minuten voor het verstrijken van de transfer-deadline... een mondeling akkoord tussen Heerenveen en Ajax... En dat zegt Rob Janssen, spelersmakelaar die namens Dost opereerde. Het zou erbij gaan om een bedrag van 4,5 miljoen euro. Dat akkoord dat kwam te laat. De deal is afgeketst omdat administratieve zaken... niet meer voor 12 uur s'nachts geregeld konden worden. De voetbalbond, de KNVB, wilde daarover ook, daarvoor ook geen uitstel geven. Dan keert er een groot kampioen terug in het zwembad, de Australier Ian Torp. Hij heeft na lang wikken en wegen besloten om weer te gaan zwemmen. It hasn't been something that uh, I've taken lightly in, in, in making a decision to return to competitive swimming, um, but I, I actually made a decision in September, um, so quite some time back. Torp stopte vier jaar geleden met zwemmen. En hij was ook aanwezig toen zijn eeuwige rivaal afscheid nam, Pieter van der Hogeband. Torp heeft heel veel gouden medailles gepakt. Maar op de Spelen van Sydney in 2000 werd hij op de 200 meter vrij afgetroefd door zijn vriend en vijand. Het was niet anders alsof Torp die race zou gaan winnen volgens de Australiërs. Maar voorlopig nog altijd de voorsprong voor Van der Hogeband. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van der Hogeband gaat winnen. Iantorp gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van der Hoogeband. Dat was op de Olympische Spelen van 2000. Iantorp hoopt nu nog een keer te kunnen schitteren op de komende Spelen, die van 2012 in Londen. It's probably realistically the last time I'll be able to do it, that I'll physically be capable, capable of doing this. Um, and so I've, I've really seized this opportunity. Um, you know, I set myself up for preparation for London, um, and it may Continue after that. Dan nog een schaatsbericht. Mariska Huisman is op de wijze Zee winnaar geworden van het open Nederlands kampioenschap op natuurijs. In Oostenrijk was ze de snelste in de massasprint. Maria Sterk werd vlak voor de streep ingerekend. En sterk eindigde als tweede. En Danielle Bekkering finishte als derde. We gaan naar de AWB. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag Jan, geen files op dit moment, wel vertraging bij de spoorwegen. Tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen, dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. 14 over 12 hoofdpunten van het nieuws. Australië maakt zich op voor de zware orkaan Yassi, die inmiddels de deelstaat Queensland heeft bereikt. Het Egyptische leger wil dat de massabetogingen in Cairo ophouden en dat het gewone leven weer terugkeert... En de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vijf tandartsenpraktijken gesloten in Noord-Holland. Omdat de gezondheid van de patiënten in het geding was. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Romantiek en passie in à la Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Hij is onze nieuwe man in Washington. Wessel de Jong wordt daar de nieuwe radiocorrespondent van de NOS. Daar gaat veel meer doen. Maar dat vooral. Uh, zometeen een gesprek met hem. In het Mediaforum communicatiedeskundige Marian Zwageman. en columnist-journalist Jan Kuitenbrouwer. Het gaat onder meer over de Haagse politici. die niet meer alleen te maken hebben met de traditionele parlementaire journalisten. ook duikten geregeld hun verslaggever van po -News. Of de jakhals op met hun eigen manier van vragen stellen. We zijn ze zich heel klein beetje schuldig aan de ophanging van mevrouw Bagrami. Nee, nee. Laten we Echt waar? Even, laten we het nee en laten we daar even heel duidelijk over zijn. De verantwoordelijkheid voor wat er zich hier voortgedaan heeft, ligt bij het barbaarse regime in Teheran. En de te kloppen score in de nationale nieuwsquiz is nog altijd 60. De kandidaat van vandaag komt uit Amersfoort en heet Marcoen Hopstaken. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Noorse parlementariër Snorre Snorraval wil dat Wikileaks de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Hij vindt dat de klokkenluidersite een van de belangrijkste bijdragen levert... aan vrijheid van meningsuiting en transparantie van deze eeuw. En misschien nog meer goed nieuws voor Wikileaks boegbeeld Julian Assange. Op de sites van Telegraaf en Volkskrant werd gisteren gemeld... dat Zweden stopt met de vervolging van Assange. Maar helaas voor de Australiërs hebben beide kranten zich gebaseerd... op het filmpje van de New York Times. Dat dateert van augustus 2010. Het is een beetje achterhaald dus. De kranten hebben de kanaal van de site gehaald... maar het bericht niet herroepen. We beg, we pleeg. We offer everything we have. We offer up our souls. In exchange for just one more day. De dokterserie Grey's Anatomy heeft een eigen iPad-applicatie gekregen... die tijdens de uitzendingen kan worden gebruikt. De applicatie vangt het geluid van de tv op... waardoor die kan synchroniseren via de tablet... krijgt u dan extra informatie over de beelden op tv. Morgenavond kunnen Amerikaanse kijkers van de serie... de nieuwe app voor het eerst gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat 42% van de Amerikanen... tijdens het tv-kijken ook op internet surft. Dus er zou een markt moeten zijn voor deze applicatie. Vandaag gaat het dan echt gebeuren. Mediamagnaat Rupert Murdoch lanceert de eerste dagelijkse krant... speciaal voor de iPad. Vorige maand werd de lancering uitgesteld... vanwege de ziekte van Apple-baas Steve Jobs. Murdoch hoopt dat deze krant de redding is voor nieuwsmedia... die knokken voor hun bestaan. News Corp, dat is het bedrijf van Murdoch, uh, dat de daily uitbrengt... want zo gaat de, de applicatie heten... die heeft naar het schijnt 30 miljoen dollar uitgetrokken... voor het eerste jaar. Een abonnement kost 99 cent per week en is alleen verkrijgbaar via iTunes. De makers van het BBC-programma Top Gear hebben de woede gewekt van de Mexicaanse ambassadeur in Londen. Het presentatietrio maakte namelijk grappen over Mexicanen... na aanleiding van een nieuwe Mexicaanse sportwagen. Sorry. Why would you want a Mexican car? Because cars reflect national characteristics, don't they? So German cars are sort of very well built and just efficient. Yeah. Italian cars are a bit flamboyant and quick. Mexican cars just going to be a lazy, feckless, flatulent over. <laughs> cactus blanket hole in coat. De Mexicaanse ambassadeur vindt deze opmerkingen beledigend en xenofoob. xenofob. Mexicanen worden in de show beschreven als lui en hun keuken wordt vergeleken met braaksel, een beetje afgemaakt met kaas. De BBC komt binnenkort met een reactie op de grieven van de Mexicaanse ambassadeur we hoorde het net ook al even in het NOS-nieuws. Uh, vanaf nu kunt u stemmen op tv-fragmenten... die dan in de kanon van 60 jaar Nederlandse televisie komen. Er zijn twaalf categorieën waaruit vijf uh, programma's tot de kanon gaan behoren. Han Pekel is de initiatiefnemer. Hij is van het themakanaal Best24. Uh, dag meneer Pekel. Goedemiddag. 2 oktober bestaat de Nederlandse tv 60 jaar. en Op, op die dag moet die kanon dan worden bekendgemaakt, hè? Ja, dat klopt. Uh, de kijker is aan zet. Die kan bepalen wat wij, hier in Hilversum het feestvieren van 60 jaar televisie. De televisie begon, zoals je zei, in 1951. En op dit moment hebben we een van de eerste categorieën... dat is de talkshows. En dan moet je denken aan Sonja Barend... met haar vele programma's, maar ook Barend en Van Dorp. Mise en Scène, de eerste grote talkshow in de jaren 60... van Lies Bouwman, Voor de Vuistweg, de tv-show... en natuurlijk De Wereld Draait Door... en nog een aantal andere. En daar kan de kijker nu op stemmen... In, op de website van TV, Canon... En kanon met een C voor de goede orde. Ja, uiteraard. Ja. Heel goed gezegd. Dus, dus dat en is de, waar da da is de ja. categorie waarmee u begint... En dan, en dan komen er een aantal andere categorieën nog. Ja, er komen er nog elf. Daar kunnen we op een ander moment over praten. Nu staat de talkshow centraal. En het leuke is natuurlijk dat wij ons feestje... met iedereen in Nederland willen vieren. Want het feest van 60 jaar televisie wordt natuurlijk ook gevierd... door het feit dat wij nog in 2011 drie uur en vier minuten naar de tv kijken. Dus je kan zeggen, de tv is nog helemaal niet voorbij... Ja. en staat nog centraal in ons leven. Nou, in die eerste categorie hoor ik eigenlijk uh, vooral programma's. Maar is het ook de bedoeling om, om, om nog, uh, laten we zeggen... iconen van de Nederlandse televisie te, te eren op die manier... dat die in die kanon terechtkomen? Ja, die eer je natuurlijk. Als je, laten we zeggen, als de, de publiek voor de vuist weg kiest... de eerste talkshow op televisie van Willem Duis... Een legendarisch programma, wat altijd heel lang uitliep. Dat kon nog in die tijd. Maar daar werd eigenlijk het vak van televisiepresentator uitgevonden. Nou, ja, dan eer je natuurlijk ook Willem Duis. Ja. Dus de, de programma's staan centraal. Maar daarachter staan ogenblikkelijk de mensen die ja. gezicht hebben gegeven. Maar ook de vele mensen achter de schermen. Ja. Wat is wat u betreft het fragment dat sowieso in die kanon moet? In 60 jaar ja, tv-geschiedenis. Wat mij betreft is er één moment wat er altijd in zou moeten. Maar dat is mijn... Bescheiden mening, Dus beste luisteraars, daar nou moet u zich niks wel aantrekken. Maar laten we zeggen, het, het beroemde gebeuren van open het dorp van Mies Bouwman... ja, dat hoort daar toch wel ja. in de laatste regionen, naar mijn bescheiden mening. Ja. Nou ja, die is niet zo bescheiden. Vooral ook omdat dat trendsetter is geweest... en dat er daarna nog heel veel van dat soort programma's zijn gekomen. Ja, in het kantelmoment ook in de geschiedenis en het volwassen worden van de televisie geweest. En het leuke is dat iedereen in Nederland herinnering heeft aan bepaalde programma's. Vaak zijn dat jeugdprogramma's. Maar televisie heeft een maatschappelijke relevantie die we nu een beetje vieren. En ook de, laten we zeggen, de betekenis die televisie in het leven van mensen heeft gehad. We, we, we kankeren er wel op, we zijn vaak ontevreden. Maar we kijken nog steeds. Ja, zo is het. Uh, dank voor de uitleg, uh, Han Pekel. Um, en U kunt dus naar die site toe, tvkanon.nl. en kanon dus met een C en dan kunt u voorlopig gestemmen op de talkshows. De mededelingen over correspondenten volgen elkaar snel op bij de NOS. De een vertrekt en de ander maakt alweer bekend dat hij dan die plek inneemt... en de carousel draait op volle toeren. Zo gaat Wessel de Jong per 1 juli van Brussel naar Washington... om daar Ron Linker op te volgen, die dan weer naar Parijs vertrekt. Eerder zat Wessel al in Moskou... en deed hij ook vanuit Budapest verslag van de gebeurtenissen in Oost-Europa. Wessel de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. In Brussel. Wat maakt Washington voor jou eigenlijk zo interessant? Ja, het is een wereldmacht, dat zie je ook nu weer in het hele Egyptische, met die hele Egyptische opstand. Dat, uh, de Europese leiders uh, vallen Mubarak pas af op het moment dat uh, Obama dat duidelijk heeft gedaan. Dus je zit daar wel uh, ja, in het centrum van, uh, van alle gebeurtenissen. Ja. Washington regeert ook wel een beetje de wereld. Ken jij uh, de Verenigde Staten een beetje? Ik ben er niet zo heel vaak geweest, moet ik er eerlijk uh, bij zeggen. Maar natuurlijk in de tijd dat ik, uh, dat ik in Moskou zat, hebben we heel veel gesprekken, ook samen met uh, voorganger Tim Overdiek over alle mogelijke raketten, start 1 en start 2 en zo. Maar uh, de, de, de Verenigde Staten zelf, wat daar binnenlands gebeurt, daar zitten nog wel wat gaten in mijn kennis. Ja, was dat eigenlijk geen voorwaarde om daar dan heen te, te mogen? Uh, nou, kennelijk niet, uh, gelukkig. Anders hadden ze mij niet uh, gekozen. <laughs> dat uh, ze hebben er nee, niet op anders... zitten letten of zo. <laughs> nee, dus dat uh, gelukkig, uh, gelukkig niet. Maar ze gaan er maar vanuit dat een, een goede journalist zich dat snel eigen kan maken. Uh, die politieke ontwikkeling en wat daar, uh, wat daar intern allemaal gebeurt. Uh, dus dat, uh, en dat, uh, nou, daar kunnen ze ook op vertrouwen, want dat doe ik ook natuurlijk. Ja. Nou, het grappige is natuurlijk toch dat jij ook in, inderdaad... Uh, bijvoorbeeld de Koude Oorlog is officieel allemaal al lang voorbij natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook in Rusland gezeten. Dus Het is natuurlijk wel grappig dat je daar op allerlei manieren mee te maken hebt gehad met die... Amerikanen, eh, en dat je dan nu dus de zaak eens vanuit die kant kan gaan bekijken. Ja, dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik ontzettend spannend. En ik heb natuurlijk ook in, in Moskou, inderdaad, ook wel die Amerikanen uitvoerig leren kennen. Ook collega's eh, waar je daar veel mee samenwerkt. Wat je natuurlijk toch in Nederland niet zo heel vaak tegenkomt. Hè, dat je. ...op reis gaat met Amerikaanse collega's, met collega's van, van AP in Tsjetsjenië geweest... Met, ...met een collega van de Christian Science Monitor gereisd en zo... ...maar ook gewoon het, het, het verslag doen in Moskou zelf, een bezoek van Clinton... ...dat staat me nog helder voor de geest hoe die, die grote zwarte limousines... ...met die lijfwachten uit de achteruit hangend daar door Moskou scheurden. En ik op een gegeven moment op een, op een meter of tiende afstand daar in de Duma... en het Russische parlement op een afstand meter of tien van Clinton opeens stond. En wij vrolijk naar elkaar zwaaiden. En die Russische journalisten eigenlijk alleen maar als genageld aan de grond stonden. En helemaal niks deden. Dus ja. eh, nou ja, dat zijn zo mijn Amerikaanse ervaringen. Ja. Afgelopen jaar in Brussel gezeten. Laten we even, uh, we hebben wat, wat, wat onderwerpen die je daar zo voorbij hebt zien komen... Ja. en hebt gedaan, uh, hebben we even kort op een rijtje gezet. Ja. Consument Wessel de Jong staat bij de Krijs Wessel. Ja, er is zojuist een persconferentie geweest. Moeten de Belgen helemaal in shock zijn, hè? Ja, totaal. En de, de plek hier van het misdrijf die is zojuist vrijgegeven. Mensen die kunnen hier nu bloemen neerleggen en speeltjes neerleggen. Nou, Kroonprins Filip is hier zojuist geweest met uh, prinses... Correspondent Wessel de Jong in Brussel. Wessel, wat zijn de eerste reacties op de ontslag van Van der Lanotte? Het Zwarte pieten is natuurlijk volop begonnen hier weer. De Vlamingen die verzuchten, we krijgen van de Franstaligen echt alleen maar non te horen. En je zegt... uh, Wessel, hoe is België de nacht doorgekomen? Ja, het, de overlast is nog zeer groot, inderdaad, maar de verergering is uitgebleven. Het is, uh, het is gestopt met regenen, dus de, de rivier, het peil stijgt niet verder. Het trekt wel heel erg langzaam weg, dat is, uh, dat is het grote probleem. Ja, dat zijn zo wat dingen van de afgelopen tijd. Ja. Het is maar goed dat de NOS niet tegen jou heeft gezegd... Wessel, je blijft net zo lang op je post totdat er een regering is in uh, België. Want... Nee, dan zou ik inderdaad uh, ga ik waarschijnlijk een hele lange baard zou ik gaan krijgen. Wat veel Belgen nu ook aan het, uh, aan het doen zijn. Nee, ja, nee, gelukkig niet. nee. Hoewel ik het natuurlijk toch wel stiekem wel jammer vind dat ik dit, dit, dit, dit stripverhaal, deze saga, uh, moet verlaten, natuurlijk. Ja. Ik ga het einde van België in ieder geval als correspondent uh, ga ik zeker niet meemaken. En dat, uh, mocht dat gebeuren, dan zou ik me, toch zitten, ik me toch wel een beetje te verbijten. In, in, uh, in Washington, denk ja. ik. Je had, je had daar natuurlijk toch twee petten op. Ik bedoel, je, moest dus, je was daar de correspondent voor België. Nou ja, Den de Mon hebben we het een vreselijke toestand op die crash en zo. Maar ook, dus inderdaad, Brussel duiden. Was daar wel belangstelling voor? Moest je vaak knokken om Europese onderwerpen in het journaal te krijgen, bijvoorbeeld? Nou, nee, eigenlijk niet hoor. Dat zijn altijd van die veel klaagverhalen die je van correspondenten hoort: dat het allemaal zo moeilijk is. en Brussel zo saai is om dat op de zender te krijgen. Ik mag daar toch echt niet over klagen bij de NOS. Het is eerder, als ik heel eerlijk ben, eerder soms het omgekeerde: dat ze een bepaald onderwerp heb je hem voor de zoveelste keer willen behandelen... en dat je wel eens op de rem moet trappen bij die Europese, Europese onderwerpen. Dus nee, dat, dat, dat is, daar heb ik geen klagen over. Nee. En over België nog even, want het, wij kijken hier bijvoorbeeld heel veel naar de Belgische televisie... en we vinden al die programma's leuk, van de, van de, van de, de slimste mens en zo... en uh, de, de... Weet heet die? Kabouter Wesley noemen allemaal ja. maar. Ik heb het idee dat wij veel meer naar hun kijken dan zij naar ons. Is dat ook zo? Nou, dat denk ik toch niet. Nee, nee. Ik denk dat het toch per saldo andersom is. Dat ze... Uh, uh, qua televisie ontloopt elkaar misschien niet zoveel, maar... Wij vervullen toch wel meer een voorbeeldfunctie denk ik voor de Vlamingen. Het is toch ook wel met enige afgunst dat wij dan toch, het ging bij ons ook heel slecht met die regeringsvorming. En dat was toch wel een beetje gedeelde smart, halve smart. Maar ja, de Nederlanders kwamen er toch weer sneller uit. Dat, uh, dat, dat, ja, Nederland vervult dan toch in zekere zin wel een voorbeeld. Maar ja, zijn daarom ook natuurlijk wel weer soms ook wel weer gehaat door de Vlamingen. Dat we het altijd weer beter weten. Dat we altijd weer met ons Hollandse vingertje uh, uh, toch weer aankomen. Dat we, het, uh, dat we het allemaal beter kunnen. Ja, ja. Ik, ik heb het al al gezegd, ook in Oost-Europa natuurlijk veel gezeten. Um, ja. wat, wat neem je daarvan mee nu, de, de plas over naar, naar Amerika? Ja, dat, dat eigenlijk toch hier in, in West-Europa, dit stukje West-Europa, uh, dat er toch een heel beschaafd deel van de wereld maken wel eens ruzie en, en, en, en Wilders zegt wel eens uh, boze dingen en hier wordt ook wel eens uh, uh, harde taal gesproken. Maar als je dat toch vergelijkt met Oost-Europa, uh, uh, zeker met Moskou, de, de, de, de, het bestaan is daar zoveel harder aan alle kanten. En dat zie je toch ook, uh, ja dat zie ik als ik me nu toch in de Verenigde Staten verdiep wat je erover leest. Dus de, de, de, de dollar regeert daar toch eerst en niet zozeer natuurlijk uh, de, mede, de medemenselijkheid. Dus ik, uh, ik, ja, Europa is wel een heel vriendelijk stukje wereld, dat is wel wat ik wat je zo in die omzwervingen overhoudt. Daar mogen we wel eens bij, bij stilstaan misschien ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Goed dat je dat dan nog even zegt. Uh, wanneer vertrek je eigenlijk naar, naar Washington? Uh, nou in principe ga ik zo half juni ga ik, uh, ga ik beginnen. Maar het gaat natuurlijk veel eerder al beginnen met, met voorbereiden. Ik ga natuurlijk nog weer eens in Hilversum weer eens even wat nestgeuren opsnuiven. Uh, huizen kijken. Ja, dat, dat, dat, dat breekt nu een chaotische periode natuurlijk aan. Met, met, met, met voorbereidingen en uh, ja, uh, mogelijke praktische zaken. Ja. Ik neem aan dat het toch nog wel een soort afscheidsverhaal komt vanuit uh, Brussel. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat dan toch is dat dat kabinet dat, dat nog gevormd heeft, wordt daar. Ja, dat, dat, dat, nou, dat is geen afscheidsverhaal dan. Dat is gewoon een keihard nieuwsverhaal, zou dat, euh, zou dat dan wezen. Maar, ja, wat mijn afscheidsverhaal. Ik, ik, ik, je, altijd mijn mijn probleem is natuurlijk altijd: je wil altijd meer aan, aan Franstalig België doen. En daar, daar, daar, Terwijl natuurlijk toch de focus vooral uh, ligt op Vlaanderen. Dus daar doe je het meeste aan. Dus als ik een, als ik een afscheidsverhaal maak, denk ik. Als ik dat ga doen, dan uh, denk ik toch dat ik eens ergens de krochten van Wallonië induik. Om daar nog eens een wat, wat minder newsy verhalen vandaan te halen. Maar ik heb nog niet echt een heel concreet plan of idee. Nee, nou, je hebt nog even de tijd. Uh, ja. Succes bij alles wat je doet. En we gaan je horen dan vanuit Washington straks. Vanaf juni zo'n beetje is dat. Wessel de Jong hoor u. De nieuwe uh, NOS-man dus in uh, Washington. Die daar samen met Eelko Bos van Roosentaal het uh, NOS-bureau gaat. Bevolken in, uh, in dat grote land. Um, zometeen gaan we het Mediaforum doen. Dat uh, doen we met Marianne Zwageman en Jan Kuitenbrouwer. Maar eerst is hier Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Wie zijn auto niet verzekerd loopt de kans boetes te krijgen van bij elkaar ruim 1100 euro per jaar. Minister Opstelte wil dat de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer, vaker gaat controleren en zelf de boetes gaat opleggen. Op die manier kunnen mensen die onverzekerd rondrijden drie keer per jaar worden beboet en die boete is 380 euro per keer. Dorkan Yassi heeft de eerste schade aangericht in Australië. Vanuit het stadje Innisfail in het noordoosten van Queensland... komen berichten dat er daken van huizen zijn gerukt. In Egypte roept het leger de demonstranten op de betogingen... tegen het regime te beëindigen. Tegen de betogers die willen dat president Mubarak opstapt... zei een legerwoordvoerder dat de boodschap is aangekomen. Het is volgens hem nu tijd om het gewone leven in Egypte weer op te pakken. Vijf tandartsenpraktijken in Noord-Holland moeten onmiddellijk dicht... van de inspectie, vuile en schone instrumenten... Lagen door elkaar en er was geen garantie dat ze goed werden schoongemaakt. Het zijn vijf praktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik. En de Nederlandse publieke omroep laat televisiekijkers een kanon samenstellen van de 60 meest bepalende tv-programma's van de afgelopen 60 jaar. En dat gebeurt omdat de publieke televisie dit jaar 60 jaar bestaat. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Het is momenteel nog overal bewolkt en nevelig. En plaatselijk komt er ook nog wat mist voor. Nou, actueel ligt de temperatuur in het oosten rond 2 graden. In het westen is het een graad of 3 à 4. Nou, vanmiddag blijft het bewolkt, nevelig en overwegend droog. De zuidwestenwind die neemt toen naarmatig tot vrij krachtig. En aan zee komt een krachtige wind te staan, zo'n windkracht 6. Het wordt maximaal zo'n 3 graden in het oosten vandaag en een graad of 6 in het westen. Nou, vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht valt er ook af en toe wat regen, maar grote hoeveelheden verwacht ik overigens niet. De minima die liggen tussen 2 en 5 graden. Nou, morgen, uh, donderdag, dan uh, trekt de regen in de ochtend het land uit. Wordt het overal droog. Overdag uh, is het wisselend bewolkt. Er is dus ook wat ruimte voor de zon. En het wordt maximaal zo'n 5 tot 7 graden. Nou, de dooi die zet ook uh, verder door de dagen daarna. Vrijdag verloopt regenachtig en onstuimig. Veel wind dan. Ook zaterdag staat er veel wind. Maar dan lijkt het weer droog te blijven. En zondag volgt er opnieuw veel regen. Maar dan neemt de wind weer in kracht af. Gemiddeld ligt de temperatuur uh, overdag rond een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10-dering richting Zaanstad. Tussen Geusweld en Knoop en Koenplein 4 kilometer. Tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met Marianne Zwageman... een van de oprichters van Poont, mediastrateg en zeezeiler. Ja, net, zeezeiler. net binnenkomen zeilen. Net ze terug van de boot. Ja. Dat <laughs> dat kunnen we, we elkaar Oh, geven. fijn, leuk. leuk. Ja. En die andere man, ik hoorde zijn stem al even... dat is Jan Kuitenbrouwer, publicist, columnist, journalist... Uh, ook welkom allebei. Tevens Zeezeilen. Zee en Vitteraar blijkbaar, want dat ja. moet ook door. Uh, ja, gaat gewoon door. Nee, ik was hem net aan het Nog even, wij hoorden net Hand Pekelen over, uh, over die kanon van tv-programma's. Marian, wat, wat voor uh, 60 jaar televisie in Nederland... welk programma moet er wat jou betreft sowieso in? Oh, Nederlands programma. Ja. Nederlandse televisie bestaat 60 jaar binnenkort. Oh, er is, er is wel een Amerikaanse serie... die ik zo graag nog een keer terug wil zien... en niet kan vinden op internet. Maar Nederland, How the West Was Won. Dat was zo'n hele mooie cowboy-serie. Ja. Die, die wil ik nog heel graag nog een keer terugzien. Maar ja, Nederland, in Nederlands programma moet ik iets, iets langer ja. over nadenken. Ja, denk nog even ja. na, dan kom ik helemaal op het eind daar nog ja. op terug. Jan, ja. welke, welke moet je wat jou ja, ja, ik, Sorry, Ik verraad meteen mijn generatie, denk ik. En maar het eerste wat met de binnen schiet... is Het gat van Nederland. Uh, een zeer vernieuwend journalistiek programma... van de VPRO uit de jaren 70. Toen ik net op de school van Juristiek zat. En dat uh, echt uh, uh, daarvan smulde elke avond. Was dat met... Uh, met uh, ook, uh, zondagavond. Uh, met uh, Runderkamp en Salvedade? Nee, dat was later. Uh, Het Gat van Nederland was een soort magazineprogramma. Met filmonderdelen. Uh, dus van verschillende makers. Jan Lemferink deden bijvoorbeeld onderdelen. Okay. Um, uh, Hans Keller. Mm -hmm. uh, die, die, die club, of Kears zelf. Uh, ja, en die, die maakte hele grappige... Ja. Een verrassende uh, televisiejournalistiek. Laten we even wat, wat klein grut aan het begin doen. Dit was zoiets, uh, we hadden hier van de week de nieuwe baas van HP De Tijd. Uh, mm -hmm. Frank Poorthuis. Mm -hmm. En die zei eigenlijk met zoveel woorden dat hij uh, allerlei mensen... die er onder dat vorige vreselijke bewind uitgegooid zijn... dat hij daar wel weer eens mee wilde gaan koffie drinken. En dan hoor jij ook bij Jan Kuiterbrauwer. Uh, hebben jullie al contact gehad? Nee, er nee, is nog geen contact geweest. Maar zoals ik al eens eerder heb gezegd... Uh, ik, uh, als er een beroep op mij wordt gedaan om, om, om te helpen bij de rehabilitatie van uh, de titel, dan uh, wil ik dat wel in overweging nemen. Het is mijn. Uh, ja, het is, ik, ik heb er ontzettend lang gewerkt. Het was de, het eerste blad waar ik. Uh, uh, Waar ik voor ging werken toen ik net de journalistiek in ging, Dus het, ik heb altijd nog wel een zwak voor die kies. Poorthuis testen. kan gewoon bellen hoor ik. Ja, Porthuis kan zeker bellen. Ja. Uh, en Marianne, uh, hè uh, mede oprichter van, van Poonnieuws. Uh, Na nou, van de Omroep Poon. Ja. Ja. ja, nou ja precies. Nou, ja, Poonnieuws ja. is daar een uiting van natuurlijk. Ja. Ja. Uh, die hadden weer een primeurtje. Want die James ja. Sharp, die, die PVV, die komt ja. misschien toch weer terug die in de kamer. Terug, dus ze ja. hebben eerst ervoor gezorgd dat hij dat eigenlijk wegging. Ja. En nu hebben ze het bericht dat hij weer terug Ja, ik zou het overigens wel heel leuk vinden als hij dus kleurrijke figuren in de politiek. Maar hoe kan en het dan uh, dat hij terugkomt? Hoe nou, nou, dat de... schijnt volgens de kieswet gewoon zo te werken. Ja, het dat punt er... is, een van die, van die Kamerleden die staat ook op de nominatie om in Limburg eventueel dan gedeputeerde te worden, dus die gaat dan de Kamer uh, verlaten en dan, dan, moeten, dan moeten ze, ze automatisch moeten ze dan weer ja. komen bij de mensen die, die nog hoger op de lijst stonden. En dat ja. is James nee. Sharp dus. Ja, in ja de... daarmee was op zich die primeur dus ook eigenlijk helemaal niet zo spannend, want iedereen had kunnen weten dat de kieswet zo in elkaar zit. Ja. Uh, ongetwijfeld is, uh, is Punt wel getipt hoor, door iemand, een beleidsmedewerker of iemand anders. Die, ze hebben uh, wel vaak nieuwtjes uit de PVV, valt op. Ja, dat dat is op zich wel heel leuk, want ik, ik kan me nog herinneren... toen we bezig waren met het beleidsplan, een van de dingen was... Uh, we roeren waar het stinkt, uh, ongeacht uh, waar het is. En we werden altijd een beetje in de rechtse hoek gezet. We hadden ook in het beleidsplan staan, we zijn niet links, we zijn uh, niet rechts... Uh, maar we zijn gewoon heel erg kritisch op uh, nou ja, iedereen die aan de macht is, feitelijk... En dat, dat maken ze nu ook wel waar. Dus ik vind dat op zich wel, wel heel goed. En ik was een paar weken geleden uh, weer even bij, uh, bij Poon. Het was wel leuk. Even over de redactie gelopen. En dat is toch wel een heel klein clubje mensen... wat daar uh, toch elke dag een programma moet maken. Ja. Of elke werkdag. En dat, dat vind ik toch wel knap wat ze tot nu toe hebben laten zien. We komen zo nog even terug op Poornieuws. Maar eerst even naar uh, Wikileaks. Uh, werkte in Engeland samen met The Guardian. De journalisten van die krant, Die hebben nu een biografie... over Julian Assange, de topman van uh, Wikileaks, geschreven. En daar zijn ze bij Wikileaks nogal boos over... en stappen nu dus over naar de Daily Telegraph met hun uh, cables. Jan Kuitenbrouwer, uh, Wikileaks-fan ook wel, denk ik? Volger hmm, in ieder geval? Nee, invloed? meer een watcher dan een fan. Ja, volger. Gezegd. volger, ja. Maar wat vind je daarvan? Nou, het, het past helemaal in het, uh, in het patroon. Um, dat Assange uh, eigenlijk ook ondersteunende publiciteit... Verwacht en misschien ook verlangt bij die media waar hij uh, zaken mee doet. Dus hij ziet ze dan als bondgenoten in zijn strijd, als partners. Uh, terwijl die kranten, zoals The Guardian en The New York Times, uh, hem als een bron behandelen. Dat is precies wat uh, uh, Bill Ke uh, Keller in, in dat boekje Open Secrets uh, schrijft. Hè. Dat, is die, dat is de hoofddirecteur van de New York Times, die heeft nu een boekje open gedaan over hoe dat hele project. Is verlopen vanaf zijn allereerste uh, telefoontje tot, uh, tot nu. Ja. Fascinerend document. En uh, hij geeft ook hele mooie karakterschets van uh, Assange. Maar hij zegt een van de een van de uh, terugkerende discussiepunten was hij, dat hij uh, Assange zich, zich als partner behandeld ja. wilde worden. Ja. En zei ze: Nee, you're a source. Je bent een bron voor ons. Ja. Nou, en uh, Assange schijnt een aantal keren. Hij beschrijft dat zeer uitvoerig in razernij te zijn ontstoken als er in de New York Times... iets negatiefs of iets kritisch over hem... Ja. of over die Bradley Manning werd gepubliceerd. Dat is die man die, die klokkenluider in Amerika... Die, die in de soldaten, ja. En dat er, acht uur, uh, dat er meetings van acht uur voor nodig waren... om het allemaal weer uh, ja. uh, bij te leggen. Maar de man die dus al is voor openheid en alles moet gepubliceerd... en, en die, die gaat dus nu piepen als er, als er een biografie over hem verschijnt. Ja, ja, ja, ja, ja. De kleren van de keizer en zo. Het is... Het is... Het zijn vaak wel hele sterke persoonlijkheden... die dit soort uh, grote disruptive uh, uh, ontwikkelingen tot stand brengen. En dat zie je hier ook weer. En uh, ja, die kunnen vaak zelf niet zo heel goed tegen kritiek. En overschatten ook hun eigen rol in het geheel. Ik denk dat dat dan uit dat boek wat ik niet gelezen heb... maar uh, jouw analyse maakt dat wel, wel redelijk uh, duidelijk. Ja. Dat dat hier ook uh, aan de orde is. En die man is natuurlijk met een katapult naar wereldfame geschoten. Ja. En ja, dan moet je sowieso al heel sterk in je schoenen staan... om dan je eigen rol niet te gaan overschatten. En ik denk dat dat precies is wat hij nu doet. Hij overschat zijn eigen rol, ah. en, ja, en, en staat eigen... niet meer open voor kritiek. En hij is ook overtuigd van zijn eigen morele uh, uitmuntendheid. Hè? Ja. Dus, dus zijn strijd, zijn ideologische strijd, is uh, ja, daar valt eigenlijk niets op af te dingen. En de mensen met wie hij werkt in de Joens, die nemen dat allemaal niet zo vreselijk serieus. nee is helemaal... ook wel een beetje terecht, want ja. zijn gedachtegoed is bepaald inconsistent. Als ik zou, het zou dat zeggen? bij de NOS goed afgetimmerd zijn? Want die hebben hier in Nederland uh, de deal met... Uh, nou met ja, die... wat mij opviel, maar... Het wordt ontkend, uh, maar wat mij wel opviel... is dat bij de lancering van die kabels bij de NOS... Dat, dat dat gepaard ging met een filmportretje van Assange van een minuut of 5 in het NOS-journaal, dat eigenlijk uh, verdacht veel weg had van een advertorial. Ja, het was zelfs pijnlijk, ook, ook de trots van de NOS-journalisten... van wij hebben de deal, wij als enige mediapartij hebben nou, de deal. Ja. Het, was, uh, het was wel NOS-onwaardig wat er daar in beeld kwam. Maar, en, en, en ik denk dat zij misschien ook wetende dat als je hem op zijn deentje strapt, dat je dan bonje hebt. Ja. Dat ze gedacht hebben, nou, dan gaan we hem eens even lekker in het zonnetje zetten. Inclusief ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van Mastercard, PayPal en, ja. uh, en Amazon en zo. Die, die inderdaad... Uh, die, ja, ja. Die, die door Assange in het wildeweg beschuldigd worden van wrongdoings, ja. van malversatie. Maar... Ik vind, dat is dan nou bijvoorbeeld het verschil tussen Wikileaks en een serieuze journalistieke organisatie. Dat kan je niet zomaar overnemen. Dan moet je het wel bewijzen, ook, inderdaad. En een ander punt, dat, dat heeft mij een beetje de ogen geopend. ten aanzien van, van, van, van uh, Assange, is dat hij. hij... Hij heeft geen coherent idee over openbaarheid en journalistiek. Hij, uh, aan de ene kant uh, uh, flirt hij met ideeën als scientific journalism. Hij vindt dat elke burger eigenlijk rechtstreeks in contact moet worden gebracht... met de relevante bronnen zonder het filter van de journalistiek daartussen. En tegelijkertijd hebben ze dat collateral murder filmpje... wel zo krachtig door de, door de, door de heggenschaar gehaald... dat er een totaal ander verhaal uitkwam. Dat is een filmpje 30... wat, wat een paar maanden geleden is uitgelegd van die Amerikanen die burgers hebben beschouwd. Ja, daar. En dat heb, maar dat is, dat is alles halve Scientip, ja. want dan moet je die 39 minuten... gewoon helemaal zien en niet op het niet fronteer, net zitten, ja. en, en niet uh, de, op die manier manipuleren. Er is een Noorse politicus die vindt dat hij... De, of Wikileaks althans, de Nobelprijs voor de Vrede moet krijgen. Wat ja. vind jij daarvan, Marianne? Nou ja, dat, dat maakt natuurlijk wel het syndroom... waaraan deze man leidt waarschijnlijk alleen nog maar erger. En, en waarschijnlijk leidt dat ook meteen het einde van, uh, van Wikileaks in... zoals we het nu kennen. En verder vind ik het prima. Ik vind de, de Nobelprijs voor de Vrede is, is een carnavalsact geworden... sinds Obama hem kreeg, nog voordat hij in zijn proeftijd zat. Dus de, deel dat... De ik maar uit aan iedereen die hem hebben wil, is mijn stelling. verdere devaluatie. Nou, ja. ik vind het ik vind toch nog wel een argument tegen in te brengen. Want als je ziet hoe Wikileaks aanvankelijk omging met die, met die uh, cables... en die warlocks met name... die hebben ze gewoon totaal ongeredigeerd op het net gegooid. En daar staan namen in van allerlei betrokkenen. die. is niet die er, echt uh, bevorderend voor de vrede, wou je zeggen. Nee, eh... Uh, Bill Keller schrijft in, in, in de inleiding van Open Secrets... dat hij met angst en vrezen wacht op de eerste politieke aanslag... op iemand genoemd in de ongeredigeerde wiki uh, En toen ze gingen samenwerken met, met de New York Times en The Guardian... hebben de mensen van The Guardian hen moeten leren... dat je dat soort materiaal moet voorbewerken... om ongewenste repercussies voor onschuldige mensen te voorkomen. Dus... Vrede? Ik, nee, nee, het is, het is um, uh, vooral heel erg roekeloos nou, wat nou, ze gedaan het. hebben. Ik zei het aan het begin al, we komen nog even terug op nieuws en dat doen we eigenlijk in dezelfde uh, adem ook met, met de jakhalsen... want dat is toch een, een, uh, nou, een, een, een, uh, een item geworden op het moment ook in Den Haag. Uh, de jakhalsen van de wereld draait door... die legde gisteren minister Uri Rosenthal het vuur aan de schenen... dan naar aanleiding van die terechtstelling van die mevrouw in Iran, Zagra Bahrami. Even een klein stukje luisteren. We zijn een heel klein beetje schuldig aan de ophanging van mevrouw Bagrami. Nee, nee. Laten we het Nee, en laten we daar even heel duidelijk over zijn. Ja, hallo. Dat verstond ik niet hoor, meneer. Iemand ophangen, dat is blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar gewoon even de deur open doen, een paar vragen beantwoorden, dat zit er blijkbaar niet in. Um, Marianne Zwageman, uh, Poont hanteert deze manier ook wel eens heel scherpe uh, vragen bovenop, uh, Vaak niet eens het antwoord afwachten, de volgende vraag al weer stellen. Het is een, een maniertje, wat we misschien van vroeger nog kennen van, van Willy Brood frequent. Die is er misschien wel ooit mee begonnen. Dit moet jou aanspreken wel, hoe dit gaat. Nou, als ik mijn ogen dicht deed. En ik hoorde dat laatste stukje, was het net als we uh, Jan Roos uh, hoorde praten van, uh, van Poont. Ik vond het bijna angstaanjagend zelfs. Hij had het kunnen zijn. Dit was Erik van de Jakhal. Ja, klopt. Ik heb het stukje ook gezien. Dus daarom wist ik dat hij het uh, niet was. Uh, dus ik, ik herken wel iets van de stijl. Ik denk alleen dat hij bij Poont wat authentieker wordt uh, gehanteerd en er wat minder wordt vertrouwd op, uh, op de montage. Om het uiteindelijk dan goed uit te laten pakken voor de, voor de journalist in kwestie. Dus ik vond het niet zo'n heel sterk staaltje, wat ik daar uh, gezien heb uh, bij de Jakhalsen. En ik denk ook dat het niet goed is... dat andere media proberen om die, die stijl van, van Poont... die natuurlijk in de tijd van geen stijl al ontwikkeld is... om die nou proberen na te doen. Ik denk dat dat niet zo'n zo hele goede actie is. Het zou interessant zijn om uh, een filmpje van een jaar of anderhalf geleden... van uh, Jakhals Erik <kwijden> hiernaast te leggen. En te horen of hij toen dat... Amsterdamse accent ook al had. Ja. Hij komt uit het Oosten. Oh, dat klinkt toch? Maar dat vind ik ook bij. Ik had altijd het idee bij de jakhals. Volgens mij is het ook ooit zo opgezet, als een soort van kweekvijver. Ja. Uh, en ik mm, heb zeker. het idee dat mensen nu te lang blijven hangen. Ik weet niet precies ho, hoe lang deze Erik er al zit. Maar hij moet misschien gewoon eens wat anders. Misschien moet hij solliciteren bij en Daarmee aan dat je het eigenlijk uh, niet goed vindt wat hij doet. Want... Nou, ik vo, ik vo, sorry als ik even. Als, ik vind voelt u zich niet een beetje schuldig over die executie? Aan Roosentaal. Ja, dat is, sorry, dat, is, dat vind ik echt infaam. En, nou ja, en uh, uh, respect voor Roosendaal, dat hij zich A, blootstelt daaraan... want hij had natuurlijk ook gewoon um, een woordvoerder het woord kunnen laten doen. Hij is daar gaan staan. Hij heeft alle media gisteren uh, te woord gestaan. En B, dat hij, dat hij zo uh, beleefd blijft nog oh. op het moment dat, nou ja, dat die infame uh, suggestie... Je, uh, zie, je ziet toch wel een, een reactie ook bij hem. Ik bedoel, kijk, hij wordt hij, wel boos. Ja, hij, hij hoort je, hoort, je, de ja. parlementaire ja. verslaggevers zijn gewend om keurig die vragen te stellen... scherpe vragen te stellen, kritische vragen, maar in dit geval gebeurde er... Maar inderdaad, met zijn lichaam. Je ja, ja, maar hij, ma hij maakt het ook persoonlijk. Erik maakt het ook is persoonlijk. Erik de... maakt he? dus ja. het toch ja, gauw gaat gaat gaat gaat op... fout. En Roosentaal is natuurlijk ook nog relatief nieuw. Dus die moet nog. Over ja. een half jaar uh, uh, is die. Ja. Uh, dus, ja. Dus, dan... ja, maar even over die stijl. Ja, vind, ik, vind... Ik, vind dat op zich, ik vind dat op zich goed. Want dat is natuurlijk wat, wat, wat Rutger van, uh, van Poont natuurlijk ook doet. In het uh, befaamde filmpje met, uh, met Ella Vogelaar ging het natuurlijk ook alleen maar over. Ja, maar de mens. Het ging niet over de minister. En dat vind ik op zich niet verkeerd. Ik vind ook dat politici daar tegen moeten kunnen. En of je dan nieuw bent. Of niet, deze man heeft wel al een lange staat van dienst. Je moet daar ook tegen kunnen. En het is ook wel wat mensen bezighoudt. Want uiteindelijk uh, is er daar wel uh, een, een, een mevrouw om het leven gebracht. Daar hebben we allemaal wel emotie bij. Even ongeacht wat ze daar dan wel of niet gedaan heeft. En je vraagt je ook wel als burger af... wat gaat er nou om in het hoofd van zo'n minister... die er misschien ja. iets aan had kunnen doen. <coughs> maar jij zegt ongeacht wat ze nou wel of niet gedaan heeft. Ja. Maar sorry, dat, dat, dat, dat, dat geldt dan voor jou, maar voor mij niet. Ik wil eerst weten wat ze gedaan heeft. En precies wat er allemaal gebeurd is. Ja. En dan uh, ga ik nadenken over... wat ik daarover moet voelen en vinden. Ja, maar en hier maar, wordt onmiddellijk... Ja? De, de vraag waarmee hij op pad gaat is dus niet... wat is er gedaan om haar te redden. Is er genoeg gedaan om haar te redden? Dat is een onbeantwoorde vraag. Nee, Stegen, gaat op pad met de stelling. Er is niet genoeg gedaan om haar te redden. Nou goed, maar hij stelt dus de vraag, is er genoeg gedaan? Nou, die Iraniërs voor de deur die zijn uiteraard heel kwaad... en die roepen dus allemaal nee, logisch. Ja, ja. Dat is ook geen relevante bron in feite. Maar ja, ik zou zeggen, laat, probeer ons nou eerst... Uh, probeer nou eerst te achterhalen wat er exact gedaan is... en laat ons dan thuis mm -hmm. zelf... Ja, vellen over of we dat genoeg vinden of niet. Daar ja. zijn voldoende media al voor die dat al doen en al deden. Dus dat er partijen bij zijn gekomen die ook de andere insteek kiezen... vind ik in zichzelf gewoon ja. helemaal goed. Ja. Weet je het al het tv-programma? Nou, ja, ik durf niet hardop te zeggen eigenlijk. Oh nieuws dacht ik gaat ze zeggen? <gacht> nou nah, ja, maar dat ging over 60 jaar terug natuurlijk. Ja, ik vind, je moet helemaal niet terugkijken. Je moet vooruitkijken. Er zijn zoveel mooie nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ik vind dat je niet <gacht> nog vind voor de kamer. En er is er, is er wel één maar die durf ik echt niet hardop te zeggen. Daar ga nog even over nadenken. Doe even. Zwiebertje. <gacht> nee. ben wel benieuwd welke dit is. Zwiebertje. <gacht> <gacht> <gacht> nee, weet, weet, weet je welke net door mijn hoofd uh, schoot? De pin-up club. Van Veronica. Ja, vind ik dat ik vind wel. ik namelijk echt ook wel een soort van raar. Ik weet wel dat, dat op internet er natuurlijk allerlei dingen nu te vinden zijn... die, die veel nee, meer in allerlei was heel voldoen. vernieuwend. Maar dat was heel vernieuwend. En, en iedereen verwachtte destijds ook wel bij Poont... Uh, dat er iets in die sfeer zou gebeuren. Misschien gaat het ook nog wel gebeuren. Uh, dus misschien moet dat wel gewoon nou ja, eens even goed. ter inspiratie. Die noteren we voor jou. Dank voor ja. jullie bijdrage, <laughs> Marianne Zwageman en Jan Kuiterbrauwen. Zometeen Marcoen Hopstaken in de Nationale Nieuwsquiz. Die komt uit Amersfoort. En dit is Marieke Jager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 Traveler en Marike Jager, singer-songwriter uit Nederland. Marcoen Hopstaken is hier, 46 jaar, komt uit Amersfoort... en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsbrief. Er zijn misschien mensen die die naam wel kennen van jou. Zou kunnen, ja. Bij BNN, hè? Gezien BNN, ja, ja, ja. Radio 1 ook gedaan? Radio 1 gedaan. Uh, ik heb een van, mijn, mijn highlight was de Doofpot. Nachtelijk, nachtelijk praatradio, uh, vrijdagnacht van 1 tot 3. Kijk, dat is altijd leuk. Nachtelijk Drie jaar lang praatradio. heb ik dat gedaan. Ja. En wat doe je nu? Ik ben bezig met geïmproviseerd theater. Ik uh, heb een bedrijf in improtheater. En uh, een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen... is uh, geïmproviseerde voorstellingen spelen. Uh, in het bedrijfsleven, maar ook op de particuliere markt. Uh, de voorstelling, liever geen stukjes voor op je bruiloft. Dan kun je op je bruiloft ons inhuren. In plaats van de stukjes die de familie doet, komen wij dan een voorstelling maken. En dan die... is het echt leuk, wou je zeggen. Nou ja, nou ja dan is het professioneel. En wij trekken het publiek erbij en zo. Dan wordt het een... Uh... Goed. Kijken of je dat nieuws nog een Goed. beetje gevonden hebt. We beginnen red. met de nieuwsfactor. De tijd begint te dringen voor Hosni Mubarak. De nationale nieuwsquiz. The countdown started. Wij willen vrijheid. Hosni Mubarak moet hangen. Letterlijk. De speech was shit en het is duidelijk, het is onvoldoende voor ze. Dat was ook de strekking van een ingezonden brief vandaag in de Amerikaanse kranten van een invloedrijk senator. Die zei eigenlijk als eerste hooggeplaatste politicus hier, Mubarak moet opstappen. Goed, hier is vraag 1. President Mubarak kondigde gisteren dus zijn afscheid aan. In welke maand wil hij zijn functie neerleggen? September. En dat is goed. Dan zijn er verkiezingen. Uh, daar, daarvoor stelt hij zich niet herkiesbaar. Vraag 2. Uiterlijk in september treedt Mubarak dus af. Daarmee voldoet hij aan de oproep van een belangrijke Amerikaanse senator. Die zei dat de stabiliteit in Egypte afhangt van Mubaraks bereidheid om op te stappen. Hoe heet die senator? Pff, dat weet ik niet. Het is John Kerry, de oud-presidentskandidaat. Ah, ja. Hij is voorzitter van de commissie Buitenland in de Senaat. Vraag 3. De situatie in Egypte zorgt ervoor... dat alle Nederlandse toeristen het land hebben verlaten. Eén van de populaire bestemmingen is Charme el-Sheikh. En vorig jaar ondervonden strandgasten daar ook een probleem. Ze mochten de zee niet meer in. En waarom was dat? Ik heb geen idee. Haaien? Is dat een gok? Een gokje? Het is goed oh, okay. Ja. Het <laughs> ja. zou lijkt me een reden om de zee niet in te mogen. Doen. Nee, het is goed. Uh, vraag 4. De vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord?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 Dat is Brouwers, de baas van het OM. Harm Brouwer, klopt, inderdaad. Vraag 5. De hoogste baas van dat openbaar ministerie is in het nieuws... omdat hij wil dat een bepaalde beroepsgroep meer bevoegdheden krijgt... Om, eh, en buitengewoon een opsporingsambtenaar wordt. Om welke beroepsgroep gaat het hier? Om, om beveiligers. Ja, particuliere beveiligers. Ja, dat is goed. Rekenen we goed. Laatste vraag. Uh, kans op uh, vier punten nog. Uh, aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we hier? We zoeken dus een, een begrip voor de goede orde. Dus een onderwerp uit het nieuws. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dan uh, kijken we op hoeveel punten jij komt. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik kan deuren openen en sluiten. 3. Vorig jaar was mijn gemiddelde 535,8. 2. Mijn digitale versie gaf gisteren problemen. Stop. De citaatoets. Ja. Hij kwam, van, ja. hij kwam van heel ver weg. Ja, die kwam. Ja, Maar het is uh, inderdaad goed. Uh, gisteren begon natuurlijk weer die CITO-toets uh, voor leerlingen van uh, groep 8. En uh, nou ja, uh, uh, kan deuren openen en sluiten. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het heel erg je toekomst bepaalt... hoe je scoort op die CITO-toets. Uh, factor is 6. De hoogste score tot nu toe 60. Dus in ieder geval 10 vragen goed hebben zometeen in deel 2 van de quiz. Ik ben het er helemaal mee eens.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 het verhaal is natuurlijk dat Mubarak in die tv-toespraak heeft aangekondigd... dat hij zich niet herkiesbaar wil stellen, maar dus wel <coughs> pardon, tot september wil aanblijven. De demonstranten die eisen nog steeds direct zijn vertrek. Wat is nou het beste voor Egypte, vindt u? Dus voor een stabiele machtsoverdracht is het goed dat Mubarak tot september aanblijft. Dat is onze stelling. U mag zeggen of het u mee eens bent of mee oneens. Dat kan door te sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt naar de website www.stamp.nl en ook twitteren naar hetstam.nl. Dan zijn we terug bij Marcoen Hopstaken uit Amersfoort 46 jaar. Scoorde net factor 6. Nou, de hoogste score tot nu toe is 60. Dus in ieder geval 10 vragen goed, maar meer is beter, want dan neem je gelijk de leiding natuurlijk. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, moet ik pasroepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Zo is het en zo moet het. Komt-ie. De nationale Nieuwsbis. Minister, de jager van Financiën heeft welke sector opgeroepen hun bonussen te matigen? Het banken. Dat is goed. Thomas Dolt is voor de zesde keer op rij winnaar van de trappenloop naar de hoogste verdieping van welke wolkenkrabber in New York? Een paar state Building. Is goed. Welke minister keurt de beoogde fusie tussen de Franse vervoersbedrijven Veolia, Transport en Transdef goed? Schuld. Dat is goed. De vulkaan Shinmu in welk land is gisteren met zo'n hevige klap uitgebarsten dat acht kilometer verder op de ruiten sprongen? Japan. Is goed, twee containers met Nederlands legermateriaal uit Oersgan... zijn zondag in welk land in de fik gestoken? Uh, België. Nee, in Pakistan. Welk Moerdijksbedrijf bedrijf dat op 5 januari volledig uitbranden zou weigeren de vervuiling van het bluswater aan te Chemie -pak. pakken? Chemiepak. Is goed, de Australische deelstaat Queensland zet zich schrap voor de cycloon... met welke naam die ja, naar verwachting vanmiddag de kust bereikt? Is goed. Welke aanvallen van Vitesse keer terug naar zijn thuisland Zweden? Um, shit, pas. Dat is Lasse Nielsen, de wildraster in welke stad moet voorkomen dat wilde zwijnen de buitenwijken intrekken? Apeldoorn. Is goed, bij welk reisbureau heeft de NMA deze week een inval gedaan? T-reizen Is goed, wat is de bijnaam van de Amerikaanse terreurverdachte Colleen Larose? die gisteren een poging tot moord op een Zweedse cartoonist bekende? Pas. Jihad Jane, hoe heet de nieuwe dienst van Google waarmee je virtueel een museum kan bezoeken? Art House. Art Project. Nee, het is Google Art. Google Art. In welk Europees land worden op 25 februari vervroegde verkiezingen gehouden? Zwitserland. In Ierland. Welke partij vindt dat Al Jazeera continu op de Nederlandse kabel thuis hoort? De PVV, denk ik. Nee, GroenLinks. Hoe heet de tennisser die nog zo'n tien dagen moet herstellen... van de blessure die die oplief tijdens de in open is? Goed. De tegoeden op de Zwitserse bankrekeningen van welke Haitiaanse ex-dictator... zijn door een nieuwe wet geblokkeerd? Duvalier. En dat is ook goed. Baby Doc had we ook goed Doc. gerekend. Um, nou... Wat denk je? Ja, zal er om hangen? Ja, er zat een flinke speurt. Aan In het begin, toen even een matig tussengedeel. En dan op het eind kwamen er wel weer wat goeds bij. Het dus waren er de tien. Oh, nou dat is precies goed. Ja. Tenminste, vooral Ja, ja. <laughs> oh, kijk. Uh, ik hoor nu net van de jury. Dat is heel grappig. Daar staan hier allerlei telefoons. En met name één rode telefoon. Die heeft direct contact met de jury. Die zich altijd afzondert in een luchtdichte. En, Zijn er toch vijftien. Oh nee, geen luchtdichte trouwens. <laughs> maar wel een geluidsdichte ruimte. Die wil uh, onbevoordeeld kunnen oordelen. En dat hebben zij gedaan. Want ze hebben die, uh, over die aardtoestand uh, goed gerekend. Nou, nou, Dat betekent dus dat je elf vragen Kijk. goed hebt. En dan kom je op 66 uit. En dan ben je dus de koploper deze week. Um, twee kaarten voor beeld en geluid. Gaan sowieso mee naar Amersfoort. We doen de, de radio erbij. En uh, ook nog mok van dit uh, fijne radioprogramma. Ontzettend verwend weer. En wie weet spreken we elkaar vrijdag als dit stand houdt natuurlijk. Maar er komen nog twee kandidaten voorbij. Marcoen Hopstaken, hoor u. Uh, wij gaan zometeen praten om kwart over 1 over de Afrikaanse Unie. Want iedereen is gericht natuurlijk op Egypte en alles daaromheen wat er gebeurt. Maar die Afrikaanse Unie houdt gewoon een jaarvergadering. Wat is dat voor club en wat voor rol kunnen ze daar nog spelen in die landen? Daar uh, over zometeen een deskundige om kwart over 1. Nu is het NOS Journaal.